Drie uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft voor het eerst erkend dat de VS aanvallen uitvoert in Jemen en Somalië. President Obama schrijft in een brief aan het congres... dat het Amerikaanse leger strijders van Al-Qaeda in Jemen en Somalië probeert uit te schakelen. Algemeen wordt aangenomen dat dat vaak gebeurt met drones, onbemande vliegtuigjes. Maar daarover wordt in de brief niets gezegd. In april erkende de antiterreurchef van Obama dat de VS drones gebruikt tegen terroristen... Maar hij noemde daarbij geen landen. In de brief wordt de organisatie Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland, die vanuit Jemen werkt, omschreven als de meest actieve en gevaarlijke tak van Al-Qaeda. Minister Schippers heeft alternatieve manieren gevonden om te bezuinigen op vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF. De behandeling wordt straks bij vrouwen boven de 43 niet meer vergoed. Verder wordt bij vrouwen tot 38 bij de eerste twee IVF-pogingen nog maar één embryo geplaatst in plaats van twee. De maatregelen zijn voorgesteld door het college voor zorgverzekeringen... en Schippers neemt het advies over. Dankzij deze alternatieve bezuinigingen... kunnen in de toekomst nog steeds drie IVF-behandelingen worden vergoed. In het regeerakkoord uit 2010 stond dat dat aantal zou worden teruggebracht naar één. In Nijmegen is de Waalkade afgesloten... omdat de damwand die de kade beschermt... enkele centimeters richting het water is verschoven. De gemeente spreekt van een mogelijk instabiele situatie... De gemeente Nijmegen laat stenen tegen de damwand storten om de wand te stutten. De stalen wand is enkele honderd meters lang en moet voorkomen dat de kade instort. Op het EK voetbal is Zweden uitgeschakeld. De Zweden verloren met 3-2 van Engeland en kunnen daardoor de kwartfinale niet meer halen. In groep D gaan Frankrijk en Engeland nu samen aan kop met vier punten, gevolgd door Oekraïne met drie en Zweden met nul. Het weer vannacht regenachtig, minimaal rond 13 graden. Overdag bewolking en af en toe wat zon. In de middag kans op een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. Als u van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren... dan kunt u kijken op teletext pagina 331... of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. En wanneer u contact wilt opnemen om wat voor reden dan ook... dan kunt u mailen naar nachtvluchten.apenstaartje.omroepmax.nl, of u schrijft naar postbus 518-1200-Alpha-Mike-in-Hilversum. Het is morgen, 17 juni, precies 93 jaar geleden... dat Max Dendermonde werd geboren. Pseudoniem van Hendrik Hazelhoff. De schrijver debuteerde in 1941 met de dichtbundel Tijdelijk Isolement. In 1979 emigreerde hij naar Florida en kwam alleen terug indien nodig voor zijn werk. 18 jaar geleden was hij bij Joop Landré te gast... in deze aflevering van De Duvel is Oud. Max Dendremonde overleed in maart 2004 op 84-jarige leeftijd... in zijn woonplaats Sarasota in Florida. We gaan nu terug naar november 1994. Het woord is aan Joop Landré. Goedemorgen, dames en heren, luisteraars in Nederland en België... en ook de mensen van de wereldomroep die in het zuiden van Europa naar ons luisteren. Ja, dit najaar is er reden om stil te blijven staan bij twee heel gedenkwaardige zaken. In de eerste plaats, de wereldberoemde Nederlandse schilder Piet Mondriaan overleed 50 jaar geleden. En vandaar dat er de nodige aandacht voor hem is in de vorm van speciale tentoonstellingen en boeken. Een ervan is een roman. Die roman heet Mondriaan. De man die de Charleston danste. En de schrijver is Max Dendermonde. En die is vanavond, vanavond is vanmorgen onze gast. Max, goedemorgen. goedemorgen. Even een vraagje vooraf. Jij loopt al heel lang met het idee voor dit boek rond. Dus dit herdenkingsjaar is niet de echte aanleiding, dus. Nee, ik, uh, ik heb uh, dat idee voor dit boek gekregen in 1964. Toen was al twintig jaar dood. En toen kwamen er heel veel artikelen in de Nederlandse pers over hem. En voor het eerst, dat wist ik helemaal niet, las ik daarin dat hij, behalve dus een. een een vader schilder en een bekende man. en een beroemde iconenmaker van zijn tijd. Ja. Uh, dat hij een geweldige danseur was. Hij kon geweldig mooi de Charleston dansen. En wat, had daar een faam uh, omtrent in Parijs. Oh, even de derde titel: Mondriaan ja, de man die de Charleston ja, danste. Ja ja, ja, ja. Goed, luister, als u begrijpt, ik ga met Max Mon uitvoerig op deze zaak in. Charleston gespeeld door Django Reinhardt en de Hot Club de France. In de encyclopedie staat Charleston is de voorloper van de fox trot, die in 1925 voor het eerst in New York werd gedemonstreerd... en Euro in Europa geïntroduceerd werd door Josephine Baker. Nou, beide namen, deze grote namen, komen voor in het nieuwe boek van Max Dendermonde. Max, we gaan het straks, zoals al gezegd, uitgewijden over de boek hebben. Uh, dat is er overigens één van de meer dan honderd die Max Dendermonde geschreven heeft. Ja. Maar ik wil toch even beginnen bij het begin. Voor diegene die dat natuurlijk niet alles van jou weten. Jij bent 75 jaar geleden geboren in Winschoten. Ben jij als kind al niet uh, geïnspireerd geworden? Dat heb ik ergens gelezen door een verhalenoom van je. Dat noemde je een verhalenoom. Verhalenoom, verhalenoma. ja. Ik had een verhalende familie, ja. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Grappig, die hebben dus zonder twijfel invloed op je gehad. Mm, ik denk het wel, gefascineerd, ja. Door mensen die van, uh, elke zondagmiddag uh, oh, ja. helemaal achter in het veen kwamen, uit een ver dorp, en dan uh, verhalen vertelden. Ja. Grappig. Heel fascinerend. Dus als jonge man he, schreef jij jouw gedichten. Jij hebt ook contact uh, met enkele Groningse dichters... onder wie, uh, hoe heet hij, Hendrik de Vries. Ja, ja. Een heel bijzondere man, hè? Hij was een hele bijzondere man, ja. Waarom ja. was dat zo'n bijzonder? Ja, dat man. was een man die dus ook op een hele eigenaardige manier gedichten schreef... op een somnabulische manier. Hij schreef zijn uh, meeste poëzie heeft, schreef niet in zijn slaap. Hij had een, uh, een lampje... Uh, op een klein tafeltje naast zijn bed met een stukje papier. En als hij s'nachts wakker werd, dan was het gedicht klaar. Had hij gedroomd, helemaal. En dan schreef hij het snel op. En als hij dan s'morgens echt wakker werd, dan las hij een gedicht... waarvan hij uh, dus wist dat hij het gemaakt had lag naast zijn bed. Maar hoe het ontstaan was, dat wist hij niet helemaal precies. Een somnabulische dichter. Ik heb nood van gehoord. Ja, merkwaardig, hè. Ja. Duistere, duistere gedichten, ja. Heel, uh, een hele openhartige man, een hele leuke man, die graag vertelde... Zo'n zo sportieve man met een uh, jongensachtig gezicht en een kraag, weet je wel? Ja, ja, ja. En heb je ook niet bij deze wonderlijke dichter, dus voor het eerst kennis gemaakt met de kunst van Mondrian? Ja, dat was des te merkwaardiger omdat het een heel donker huis was met, een, uh, ja, met veel varens en, uh, en uh, zelfs een, uh, een uh, mechanische piano. En, oh ja, uh, ja, ja, en, uh, en dan had je plotseling, als je naar boven ging... dan hingen daar op, uh, op de trap drie uh, hele merkwaardige, heldere, blokachtige schilderijtjes. En, uh, dus de eerste keer zei ik, wat is dat? Dan was hij heel kwaad. Toen zei hij, zie je dat niet? Zei, ik was nog maar een jaar of 17, 18, denk ik. Dat is Mondriaan, riep hij uit. Een hele grote schilder. Nou, voor het eerst dat ik dat dus hoorde dat Mondriaan een grote schilder was. Dus ik heb over hem gelezen, maar ja... Uh, zo beroemd was hij eigenlijk niet, Mondriaan, in de, in de jaren dertig... in een kleine kring wel, nee. maar niet bij het grote publiek. Nee. Dat is nou eigenlijk nog zo. De, het grote publiek vindt hem eigenaardig, niet erg aantrekkelijke man. En uh, ja, ik ben eigenlijk pas uh, echt goed over hem gaan lezen... na 1964, na zijn twintigjarige herdenkingsartikelen. Uh, dus je hoefde dus eigenlijk niet steenrijk te zijn in die tijd... Uh, om een Mondriaan te bezitten. Nee, nee, nee, nee, nee, bovendien was het een hele slechte handelsman. Hij, uh, Amerikanen zoals Jane, is een hele beroemde koper van Mondriaan geweest. Die kreeg voor een krat, dan ging hij naar de bank uh, met zijn dollars om te kijken hoeveel franken hij daarvoor kon krijgen. En, dan, en als hij daarom wisselde, dan zag hij uh, dat hij voor niks een schilderijtje had gekregen, wijze van spreken. Mondriaan vond het al lang fijn dat iemand belangstelling voor hem had. Maar jij, uh, jij wilde dichter worden, maar je ging eerst uh, een vak leren. Je bent onderwijzer geworden, niet? Ja, ik, ik heb het vak... Was dat druk van huis ja, uit? Ja, de grote druk van huis uit. Okay, mijn vader was. Uh... Directeur van de gemeentelijke bad- en wasinrichtingen in Groningen. sociaal-democraat. En uh, had natuurlijk als zodanige vele kruiwagens in het Rode Groningen. Ja. En uh, die wou natuurlijk, zoals al dat soort vaders wil, dat ik dokter zou worden. En dat had ook makkelijk gekund uh, op de universiteit in Groningen. Maar ik, uh, was, ik, was, ik was een hele springerige jongen. En had uh, absoluut niet uh, de studieabiliteiten. Absoluut niet. Dus er uh, is niks geworden, en de laatste mogelijkheid die voor mij open was, was uh, onderwijzer worden, de kweksschool halen. Ja, maar in je boek, hè, ook in dit laatste boek: uh, het is een heel prachtig boek, luister eens maar. Het is een vrij dik boek en ik heb het dus nog niet helemaal gelezen... als ik eerlijk ben, maar ik heb het natuurlijk stukken uitgelezen. gelezen. het slot is het mooist. Ja, daar twijfel ik niet aan. En in jouw boeken, uh, daar komen grotere passages... Wat, dat zou je documentatie kunnen noemen. Je bent tussen neus en lippen door als het ware aan het doseren. Je bent ja. toch nog een beetje ja. de socialistische onderwijzer. volksopvoerder onderwijzer. Ja. Ja. ja, al heeft dat een andere reden misschien. Nee, nee, nee. Dat heeft wel een reden. Ik, ik, ik vind het altijd leuk om, uh, om iets kwijt te kunnen in een boek. een boek. Mijn boeken gaan altijd ergens over. En dat vind ik, daar moet je documenteren. Dus ik, wat ik vroeger dus slecht deed op school met mijn huiswerk... dat heb ik in mijn latere leven nou, vrij nauwgezet gedaan. Ik ben veel in bibliotheken. ga veel om met mensen die mij dingen aan kunnen reiken... voor een bepaald onderwerp. Ja. Dus ik kom altijd beslagen ten ijs, voor mijn gevoel. En uh, in, dat, in dat boek van Mondriaan is dat ook zo. Er is een, een man die uh, kun je natuurlijk, als je biograaf bent, maar dat ben ik niet. Want uh, ik ben geen academicus en ik kan het ook niet wetenschappelijk doen. Uh, dan is dat een heel moeilijk te beschrijven leven. Uh, heel moeilijk samen te vatten, omdat zij aan het begin van zijn leven... lijkt helemaal op niks dan wat in het midden van zijn leven plaatsvindt. Dus het zijn twee verstrekt verschillende mensen... Ik heb, gekozen voor, ik heb gekozen voor de man in het midden van de jaren dertig. Het zijn ook twee tijdperken. Het dus zijn eigenlijk. twee tijdperken. Maar ja, kijk, hij is uh, tot, laat ik zeggen... Nou, 1906, 1907 is hij echt een Haagse schoolschilder geweest. Ja. Echt Haagse school. En toen daar is hij uitgestapt door allerlei omstandigheden... en pas in de, in de Eerste Wereldoorlog, toen hij in Nederland was... is hij onder invloed van uh, de jonge stijlmensen... en is hij tot uh, heel andere inzichten gekomen. En toen hij in 1918 in Parijs, 1919 in Parijs terugging... Ja, toen was hij plotseling een heel andere schilder dan men hem had gekend. Uh, Max, dan komt de oorlog, hè? Uh, jij kunt aanvankelijk nog wel als schrijver aan de slag, hè? Ja, ik, ik heb een hele merkwaardige carrière, als je het zo mag noemen. Uh, in 1941 kwam ik van de kweekschool En uh, dat op zichzelf is al een wonder dat ik door dat examen heen kwam. Maar dat uh, heeft te maken met het uh, feit dat men heeft geconspireerd... om mij dat halve puntje te geven. Wat was er namelijk aan de hand? Een uh, maand of twee, drie voor ik dat examen moest doen... had ik een gedichtenbundel gepubliceerd bij Stols... Dat is een naam die nou weinig meer zegt, maar dat was toen in die tijd een hele bekende literaire uitgever. En dat vonden die mensen op school zo merkwaardig dat een, een schlemiel, een uh, vreemde, vreemde uh, springinveld uh, met zo'n mooie bundel kwam. Ik heb het nou over de typografie, niet over de inhoud. Dat ze helemaal uh, verbaasd waren en mij dus uh, dat halve puntje gegeven hebben. En mijn vader stond toen handen voor die school. Vertel ik altijd, want die wist het al. En uh, die zei, dan kun je lekker deur gewoon voor de hoofdtak mijn jong. Juist. En dat heb ik dus niet gedaan. Nee, dat, daar ben jij nou eenmaal. Ja. Uh, die oorlogsperiode hoeven we verder niet, niet uh, met jou helemaal door te nemen. Nee, maar het is wel interessant. Want uh, kijk, als je als jongen van uh, 1922 bij Querido. of de zustermaatschappij. bij de Amsterdamse Boekenbrandmaatschappij. in dienst wordt genomen. Ja. om romans te gaan schrijven. en dat was echt het geval. Ik had een contract om dat te doen. <coughs> ja, dan is dat leven. dan is dat leven eigenlijk heel feestelijk. in een grote onwezenlijkheid. <coughs> omdat je zeker weet. omdat je zeker weet. omdat dat, dat speelde toen. Al, dat dat hele vreemde feest van publiceren en beroemd worden... zeg ik dan maar tussen grote aanhalingstekens, dat dat heel onwezenlijk was omdat die cultuurkamer dreigde. En die is inderdaad ook gekomen in 1942. Ja, ja, ja. En ik wil over die periode altijd nog eens een, een, een klein boek schrijven. Dat zal gaan heten Een uh, kleine lift vol Joden. Want ik leefde in die, woonde in die tijd in een, uh, in een pension dat uh, zeer sterk bevolkt werd door Duits-Joodse emigranten hele interessante periode. Ik wist dus, ik wist totaal van want. Ik wist precies wat er gebeurde ging. heb ja. je? Dus dat was helemaal geen vraagstuk. En ook dat het onwezenlijk was, was voor mij ook een feit. Maar toch deed je het, want het was zo mooi om, uh, om met de literatuur te, te beginnen in je leven. Uh, na uh, de oorlog, vrij direct na de oorlog, kom jij bij Radio Herrijzend Nederland. Nou, ja. daar hebben we de laatste... Ja. Weken heel veel publiciteit gehaald vanwege dat het vijftig jaar geleden was dat Radio in Nederland in de lucht kwam. Een beetje een domme vraag van mijn kant, maar voor de luisteraar, stel ik deze domme vraag van mijn kant niet van de luisteraar. Wat deed jij bij Radio Rijsend Nederland? Uh, we hadden een kunstrubriek, heb je wel eens van Joop Akda gehoord. Ja, nou nou, nou, Joop Akda en ik, die, hadden, die maakten kunstrubrieken. Uh, heel erg leuk, en uh, literaire en ook algemene. Hele leuke rubrieken. Ja, Joop Agda, die wordt dus, ja, heeft hier niets mee te maken. Die wordt per 1 januari voorzitter van wat wij noemen de Oude Jongens Club. En de luisteraars weten dat, want we hebben vaak mensen uit de Oude Jongens Club... Uh, hier een uitzending gehad. Doe hem de hartstikke goed. Ik zal hem de hartstikke groeten doen. Na haar reis in Nederland kom jij bij de VARA. En de meeste van onze luisteraars zal zonder twijfel... de naam artistieke staalkaart nog wel wat zeggen. Je was een bekend radiomaker in die tijd. Ja. Was niet? Ja, ja, ja. Dat durf ik, mag ik toch zeggen? Uh, met mensen als Rutger geschouwd. Ja, hele, hele goede mensen allemaal. Ik heb een hele mooie periode gehad met de mensen die allemaal wat, wat voorstelden. En die echt wat waren, die wat wisten. Ja, ja een mooie de mooie opvoedende periode. Dat heeft me heel goed gevuld. Ja. Dat is heel fijn, jongen. Dat weet ik ook van Weiler, uh, mijn broer natuurlijk. Ja, ja, ja Guillaume ja, heb ik ook vragen. goed gekend. Ja. Gikke mannen zoals Brooks. Uh, ja. Ja, uh, ja. Vreemde. Maar ja, wel uh, onmisbare mannen in die tijd. Ja. <laughs> uh, Max, in 1954 dan verschijnt jouw grote bestseller. De wereld gaat aan vlijt ten onder. Dat was ook een periode van. Uh, laat ik het maar zo zeggen, van veel drank. Ja, ja. Heer, er is geen interview waarin die twee zaken <laughs> niet ter sprake komen. Vandaar dat wij het nu maar even overslaan. Nee hoor, je mag het best noemen. <laughs> en ik heb het gehad en ik, vind, ik heb er heel veel spijt van... Eh, dat ik niet eerder opgehouden ben met drinken. Ik ben pas in 1962 opgehouden. En ik ben dus nu al eh, ruim 30 jaar geheel onthouder. En dat eh, vind ik heel plezierig. En ik denk dat mijn, uh, mijn gusto in het leven te maken heeft met het feit dat ik een inhaaleffect in mij voel. Ja, ja. Ik moet uh, datgene nog doen wat ik toen heb verzuimd te doen. Zoiets. Ja, dat kan ik begrijpen. Ja, in die periode daarna ga jij veel reizen. Ja. En je vestigt je in 1967 in Noord-Amerika. Waarom was dat, breken met een verleden... Had het met je schrijverschap te maken? Ja, dat had er wel mee te maken. Want ik wil graag. Uh, ik, wou graag kijk, ik had mezelf voorgenomen. Uh, in het begin van de jaren 50 al. dat ik uh, in het Nederlands zou blijven schrijven. Dat Nederlands mijn taal was. Eigenlijk was het Nederlands mijn tweede taal. Maar mijn eerste taal is het Gronings. Oh, ja. Uh, ja, dat is waar. Dat, dat moet je niet vergeten. Maar het uh, is niet helemaal overdreven wat ik zeg. En dus mijn, uh, mijn uh, verworven taal was het Nederlands. En ik dacht, daar blijf ik in schrijven. Maar wat mij dus uh, een beetje dwars zat. Is dat uh, Nederland een klein land is en dat je. Uh, gister, gisteravond was ik in Winterswijk en kom ik hier. Uh, ja, kom gewoon uh, s'avonds. <lacht> overal, of ik nou uit Maastricht kom of uit uh, Groningen. Klein land uh, met heel veel voorstelbare, voorspelbare situaties. En ik hou van. Uh, ja, van woestheden, van dingen, grote, merkwaardige dingen die. Uh, ja, ik ben, daarom ben ik eigenlijk een beetje op het buitenland ingesteld. Maar ik heb een systeem daarvoor ontworpen, al heel lang geleden... dat het moet gaan over buitenlanders die in, in Nederland wonen of komen... zoals ik een roman over Dordrecht heb gemaakt. Of het zijn mensen die, uh, Nederlanders die naar het buitenland gaan en daar wat beleven. Ik heb een roman over Mexico heb gemaakt. Begrijp je? Dat soort van tegenspraken... Dus reizen. Uh, Max, we gaan daar straks natuurlijk over door. Met name dan over je nieuwste boek, want daar hebben we eigenlijk niks over gezegd. MUZIEK zakken, zoals dat heet, De Mooch. gespeeld door Jock Ellington een opname 1930. Die plaat, ja, die hoort bij de hoofdpersoon in het boek van Max Dendermonde. En die hoofdpersoon, die heet Paul Begleiter. Spreekt het goed uit, dat is goed, ja. Paul ja. Begleiter. Ja. Uh, de plaat blijft zelfs hangen, zoals dat heet, tussen aandachtstekens als hij de, die Paul Begleiter de trap oploopt van het Parijse appartement... van zijn vriend, de Nederlandse schilder Piet Mondriaan. Terwijl die net de liefde bedrijft met Greta, de vrouw van Paul Begleiter. Een uh, pikant stukje, dus, mogen we wel zeggen. Maar jij bent auteur van het boek. En ik noem die naam toch nog een keer. Mondriaan, de man die de Charles ontdanste... Uit dit fragment mag je opmaken, Mondriaan was jazz en vrouwenliefhebber. Ja, absoluut. Hij hield er erg veel van dansen. De, de moedje vond hij erg leuk. Het was niet zijn uh, grote lievelingstuk, omdat hij dus... Uh, ...het allerliefste de Charleston danste. Dat vond hij uh, lekker. Quick steps, voxtrots, uh, Charleston. De Charleston, dat... dan ging hij zo met ja, je benen... Dat kon hij ja, heel goed. ja, dat kon hij heel goed. En hij had nog... Uh, en uh, kijk, het was een hele houterige man. Als hij zich voor het eerst uh, op een avond dan op de dansvloer begaf... dan, uh, ja, dan viel er eigenlijk een gestild stilte. Zo, waar moet die stijve harken op de dansvloer? <laughs> maar als ze hem eenmaal hadden gezien... Dan, uh, en, en ze ontdekten dat hij in zijn passen nog een dubbele pas had... Uh, dat hij een heel geraffineerde danser was... Dan, uh, dan stonden er veel dames al te wachten op de eer om met hem te mogen dansen. En dat was dus uh, het was een, een, een methode van hem om in contact te komen met dames. Maar het was niet het eerste overdoel op zo'n zo avond. Hij yes. hield echt van dansen. En er was nog iets bij. Hij hield uh, van. Uh, hij vond het leuk om in gemeenschappen te verkeren. maar hij wou zichzelf blijven. En Charles Ston biedt die mogelijkheid. Hè? Je danst hem alleen. Dus ja. Nauwelijks uh, je partner aanrakend. Nee. nee. nee. En, uh, en je hebt toch een hele grote een gemeenschap van dansenden om je heen. Ja, ja. En dat is uh, eigenlijk uh, heel erg kenmerkend voor Mondriaan geweest. Uh, Max, het voert uiteraard te ver om heel uitgebreid uh, het verhaal na te lopen je, in, in, in je boek. Misschien even kort, ik noemde zojuist die naam Paul Begleiter al. En dat is... Een, een figuur die uit je fantasie voorkomt. Mag ja, ik even die is van... een beetje naar mezelf gemodelleerd. Het maar is een gevluchte... Schrijf... Voor de... Sorry ja. dat ik even interropeer. Een gevluchte Berlijnse Jood... Ja. die in 1935 kennis maakt met Piet Mondriaan. En die dan in Parijs woont. Hoe kom jij nou op zo'n hoofdpersoon als begeleider wat heeft hij met jezelf te maken? Nou, kijk, Mondriaan, dat was eigenlijk een apolitieke man. En uh, ik heb uh, heel veel gepraat over in welk jaar ik uh, mijn boek zou laten spelen. Ik dacht oorspronkelijk 1936, want het begint al heel erg nijpend te worden dan in Europa... Maar um, Herbert Henkels, die, uh, een, conserva een toenmalige uh, conservator van het Haagse Museum, die mij ontzettend goed heeft geholpen met uh, uh, researchmaterialen, met informatie op, op alle mogelijke gebieden. Want dat is de grote Mondriaan kenner van Nederland. Uh, die zei: nee, dat moet nu 35. Daar had hij allerlei mooie redenen voor. Dat voert mij dan nu te ver om dat te vertellen. Ja. Maar omdat die man een apolitieke man was, en langzamerhand. Uh, zich bewust werd van zijn situatie in Europa. Hij had namelijk de Duitse markt al verloren, uh, na 1933, na Hitler. En langzaam zich bewust werd van het feit... dat, uh, dat hij stappen moest ondernemen om zichzelf veilig te stellen. En daartegen zat een bepaald soort van antisemitisme wat hij had. Dat is ook uh, heel interessant. Daar uh, heb ik heel erg veel uh, over gelezen. En uh, nagegaan hoe dat in onze eigen kringen was... Uh, toen, en, en omdat het een uh, milieu was, uh, Parijs van 1935, 1936, van emigranten, dacht ik: ik laat hem inbedden in, bedden in een emigrantenverhaal. Uh, en daarom heb ik die Palmburg die uh, uit Berlijn vlucht, uh, getrouwd is met een Nederlandse vrouw, daardoor ook een paspoort heeft, naar Parijs gaan. En, uh, en hij wil dat huwelijk wel consumeren. Het is eigenlijk een papieren huwelijk, maar Greta, zijn wuster, zijn bruid, die voelt meer van Mondriaan. En zo komt hij in contact met Mondriaan. Je hebt in, in je boek een beeld van Parijs, je zei, van 1935. Ja. ja. Kende je dat toen al uit eigen waarneming? Nee, nee, nee. Het is later geweest. Van, uh, uh, kort na de oorlog. Maar het uh, maakte niet zo ontzettend veel verschil. Want de, de 1936 en 1957 nou, uh, lagen vrij dicht bij elkaar nog. Dus het waren wel andere cafés al. Le Mago de Margot, uh, uh, was het nu, dan toen geworden. Maar Parijs maar, was het nog ja, gewoon Parijs. Ja, Parijs was nog Parijs. En ik heb heel veel gelezen over die periode. Ik heb ook een, een groot stuk, uh, mooie wandeling gemaakt... over de expositie van 1925. En ik laat heel veel wandelen in 1925. Uh, 35 in, in Parijs. Ook Van Dongen komt er nog in voor. Ook oh, jammer. Ja, ja, ja, ja. een Paul Begleiter, die is er dus heen gevlucht. Euh, door middel van een schijnhuwelijk ook. Ja. Met de als zojuist genoemde Greta, hè, toen hij ja. die trap opging. Euh, die Greta, dat is wel een historische figuur. Ja. Ja, die heeft, er is wel een, een iemand die. Een, die heeft wel iemand bestaan die een beetje op de lijkt. maar die had een heel andere naam en ook een heel andere gestalte. Ja, dat doet, ook. Dat doet er niet dat toe. En, het maar maar nou, het is dus zo: je zou in het algemeen kunnen zeggen van. Uh, uh, de, alles wat in het boek gebeurt, had best gebeurd kunnen zijn. Het gaat niet buiten de realiteit uit. Ja. Zee, en wat nou in de publicaties over Mondriaan. nog niet was vermeld. Uh, ja, dat was diens antisemitisme. Dat heb jij als het ware ontdekt. Nou, nee hoor. Dat, dat, dat heb ik aangedikt. Ik heb het niet ontdekt. Het uh, was algemeen bekend. Het staat ook te lezen in, uh, in allerlei geschriften. En uh, ik heb ook een, een herstuk stuk uh, in uh, dorp laten spelen. In Uden, waar hij heeft gewoond. En ik ben dat heel, heel, heel zuiver en nauwkeurig nagegaan... met de archivaris uit die betreffende streek. In dat stuk staat ook geen woord dat... Uh, dat ongepast is of dat niet gezegd had kunnen worden. Ik heb veel met waarheid gewerkt. Ja, nou, maar nou was me onder ook theosoof, hè? Ja. En dat is dus iemand die uh, het zuivere nastreeft. Ja, en dat is dus... Dat een, lijkt onlogisch. Dat is des te merkwaardiger, hè? Ja, dat is dus ook iets wat de Paul begeleidt als... Uh, jongen van uh, Joodse huizen, uh, erg eh, bezighoudt. Hij, hij debatteert daar ook over met Mondriaan. Van, hij zegt bijvoorbeeld ook, van, hoe is het mogelijk dat iemand... die zo ontzettend nauwkeurig zijn schilderijtjes in elkaar zet... Uh, waar het op de millimeter aankomt. Hoe kun je dan zo slordig zijn in je woordgebruik? Dan zegt Mondriaan, dat is heel eenvoudig... omdat je in het woordgebruik niet nadenkt over wat je zegt. Het komt er automatisch uit en schilderen is nadenken. En dan zegt die begeleider dan moet je maar eens wat meer nadenken over wat je zegt. Ja, begrijp ik. Want in dat komt dus, ik zeg maar een woord, jodenstreek. Ja, bijvoorbeeld, ja. He? ja, ja. ja Mondriaan heeft zich dus verdedigd in je boek. Het is maar woordgebruik. Ja. Nou, nou. Uh, denk je nou ook niet dat het in die jaren meer woordgebruik was? Nou, ik, had, uh, -mythisch -mythisch -mythisch. Nou, uh, <coughs> ik heb een aantal boeken bij me. Er uh, is een hele beroemde schilder uh, in Groningen geweest, de Werkman. Uh, uh, uh, uh, en dat is een man die zeer hoog wordt geprezen. en die ook door een, de Duitse fusiadekogels is gestorven. In, uh, in, in de laatste maanden van de oorlog in Groningen. Maar in, als je dat boek van Hans van Straten goed leest... staat er een zeer duidelijke passage in... dat hij voor de oorlog uh, diezelfde neiging had uh, om, met het woordgebruik. Om het maar heel voorzichtig te zeggen. Gisteren sprak ik uh, Wim Haseu, die hier bezig is met een uh, boek over uh, Slauwerhoff... Oh. Die is bijna klaar. Hij heeft een, een biografie geschreven over Achterberg, een heel mooi boek. Hij heeft nu dat boek over Slauwerhoff bijna klaar. En zegt tegen mij, hoe is het toch mogelijk dat ik hier in deze brieven lees dat ook Slauwerhoff antisemiet was? Het is mogelijk, zeg ik tegen hem, omdat we allemaal antisemieten waren. We hadden allemaal hele kleine gedetailleerde uh, verschuivingjes in de taal. Dat is een van de redenen waarom ik uh, dat opgepakt heb. Omdat het, het antiracisme, het racisme bedoel ik, uh, ja. tegen, in onze tijd hier nu zo ontzettend toeneemt. En, en, uh, ik, zou bij, uh, ja, ik zou bij al die mensen die uh, racistische zinnen gebruiken... wel uh, lampjes willen laten branden in de vorm van zes miljoen, zes miljoen, zes miljoen. Ja. begrijp je. En, uh, en, want dan denken de mensen niet bijna wat een eenvoudige zin ten gevolge kan hebben. Zee, dat zuivere waar we het nou over hebben gehad... dat streefde de Mondriaan natuurlijk ook naar in zijn kunst. Uh, uh, ook door heel abstract te werken. Uh, nou, ben jij verhalen schrijver. Jij bent geen abstract, abstracte diepdenker. Nee, jij schrijft over het algemeen, dacht ik... duidelijke, spannende, goed gecomponeerde verhalen. Ja. En waarom nou toch die bewondering van jou... en die grote interesse van jou voor Mondriaan? Omdat uh, <kwijls> Mondriaan zo uh, een uh, kenmerken is voor het tijdvak, hè... In de jaren twintig was een tijdvak, uh, een schitterende tijd... Eigenlijk, waar in iedereen min of meer geloofde dat het, uh, de voltooiing van de dingen nabij was. Als je advertenties las over ja. bleuband, blueband, ja. dan las je kan niet beter... Welke, welke producent van een artikel zou nou nog op zijn artikel willen plakken, kan niet beter. Uh, want deze tijd is volstrekt anders. Uh, alles kan voortdurend beter. Wij leven in een tijd van grote verandering. Maar de twintige jaren ha had men het bijna bereikt. Uh, Picard ging naar de stratosfeer. Dat was het einde van de dingen. Ja. Uh, Lindberg, die was de oceaanog het einde van de mogelijkheden. Het, het zou een paar uur vroeger kunnen, maar het was daar. En zo had je heel veel, als je een, een, een tekening zag van uh, Le Corbusier, een, een huis, een gebouw, dan was dat het einde van de dingen. Als je op een stoeltje ging zitten van Bruijer of Maat Stam, dan was de, de meubelkunst tot zijn einde gebracht. En Mondriaan heeft de schilderkunst tot zijn einde gebracht. Hij zei, ik ben het einde van de schilderkunst. Na mij is er niets meer mogelijk. En, en die bezetenheid van die man... Die is zo ontzettend fascinerend dat hij dat geloofde. Echt helemaal geloofde dat het geen spel was. Hij wist zeker dat na hem er niets meer kwam. Nou, als je zo'n figuur vindt... en die dan ook nog de charleston danst... en bovendien uh, een grote liefhebber was van de vrouwen... en dan uh, dat hele Parijse milieu... dan heb je wel een mooi man. Ja, als je, ik denk aan jouw naam. Uh, Iedere luisteraar weet wel dat Max Dendermonde niet jouw werkelijke naam is, maar dat je Henk Hazelhoff heet. Ja, ja, maar goed. Uh, mag ik uh, concluderen, uh, Max Dendermonde, dat jij over de monden, de wereld, de, over de monden wil denderen? Ja, denderen over de monden. Dat vond ik ja. een mooi, ja. Max, ja, vond ik mooi. En dat doe ik nog steeds wel, graag. Hele goede, hele ja. goede. Doe ja. ik ja. doet nog hoor. steeds graag. Ja, Mondriaan, dat heb je al gezegd. Uh, verleide vrouw, als het ware, op de dansvloer. In jouw boek probeert hij dat ook. Met de beroemde Josephine Beker. Ja? Maar nooit gelukt. Is dat jouw fantasie nee, nee, of in Mondriaan nee, nee. werkelijk iets over... Hij heeft de erheen gezeten, maar het is hem nooit gelukt om haar te pakken te krijgen. Ja. Ik heb wel iemand gekend die... Uh, ik heb Mondriaan nooit gekend, ik heb wel een prijzenaar gekend die het wel gelukt is. Dat was de schrijver uh, Georges Simonon, Die ah, ik uh, een paar ah, keer okay. gesproken heb. En, uh, en die ook vol trots vertelde dat hem dat gelukt was. Maar hij, hij heeft de verhouding verbroken omdat hij niet monsieur Becker wilde zijn. Juist. Nou, en we kennen allemaal luisteraars het zeer beroemde licht, eh, lied van Josephine Becker, Je Deux amours", En daar gaan we dan nu even naar luisteren. MUZIEK Ja, dat dat hebben we allemaal begrepen, Josephine Beker in J. Deus Amour. En nou is het leuke van dat boek van, Dak, van Max Dendermonde, voor een programmamaker, dat je meteen weet welke muziek je moet draaien. Want toen, dit lied komt er, zoals al gezet, in voor. Max, jij woont al heel lang in Amerika, sinds veertien jaar zelfs in Florida. Herken je dat gevoel, J. Deus Amour, dat tussen. Ja, twee dat herken ik heel goed. Nee, dat, dat herken ik heel goed. Ik, uh, ik ben een. een... Ja, als je, uh, ik heb ik ben de man van de paradox. Ik vind de tegenstelling erg mooi en ik vind het leuk om in de wijde wereld te wonen, zoals dus in Amerika... en tegelijk ook uh, het dorpsgevoel van Nederland te yes. hebben. Yes. Die twee dingen, het dorp en de wijde wereld... is een herbekend literair gegeven en daar, daar speel ik graag mee. Maar ik vind het heel mooi om uh, dus in uh, de beslotenheid van... Kijk, daar had Mondrian ook, die was in het woelige Parijs... was hij helemaal alleen in zijn atelier. Hij uh, liet ook niemand toe, um, zonder afspraak. En ik heb dat prachtige... Uh, uh, isolement heb ik in Amerika. Daar kan ik mijn boeken schrijven zonder dat iemand mij stoort. En hier kan ik uh, met Joop Landree voor uh, de radio gaan praten... en uh, vanavond een lezing gaan houden, waar dan ook. Uh, en ja, dan heb ik een heel roezig leven. Ja. En dat vind ik leuk, die twee tegenstellingen. Ja, dat ik het oké, Nederlands ik... weer helemaal meemaak in een paar maanden. Heel erg intensief. En dat ik dan weer terug ga. En dat ik dan helemaal met een nieuw boek bezig ben. En dan met, ik, met die niet bestaande mensen. Ja, je bent eigenlijk benijden zwaardig, jongen. Ja, dat weet ik zelf heel goed. En uh, ja, ik, ik, ik, ik, ja, dat ben ik ook. Ik heb lang naartoe gewerkt. Maar ik heb een... Uh, Schitterend leven. Ja. Ja, ik weet het zelf. Misschien wel te mooi voor een, uh, voor een schrijver die toch ook uh, het ongeluk moet kennen en uh, het verdriet ja. en uh, tegenwerking. Tegen Mondriaan is niet erg rijk geworden hè, van zijn zeer beroemde kunst. Uh, nee. Je stelt het eigenlijk een beetje op één lijn met, met Rembrandt en met Van Gogh. Ja, hij nee, is straatarm. En, en dat vind ik ook erg leuk. En de mensen tegenwoordig weten niet meer wat straatarm is. Uh, straatarm. Straat echt straatarm is als je geen televisie hebt. Dan ben je straatarm. Nou, dat is heel raar op maar dat ja, is echt zo. Dat is een hele mooie definitie. Uh, ja, ja. En uh, de mens, de, de, alle mensen hebben uh, gelukkig uh, in ons uh, prachtige land... Uh, een dak boven ons hoofd. En ze hebben een, een boterham op hun bordje. En ze hebben uh, de dokter. en alles en, en de kachel is gevuld. Maar de... De Mondriaan, dat was nou werkelijk een hele arme man... die heel erg goed met de armoede om kon gaan. Hij, hij was arm omdat hij zijn werk niet verkocht. En toch bleef hij geloven in zijn werk en bleef hij doorgaan. En dat vind ik ook een, een schitterend thema. Hè? Iemand die dus uh, zo bezeten is dat uh, honger hem eigenlijk niet deert. Het is heel romantisch. Yeah. Dat is, uh, maar, maar hij was eigenlijk in dat, dat opzicht helemaal geen romanticus. Hij was gewoon een man die dat werk moest maken. Een gedrevene. En hij, ja, en hij had geen kolen in de, in de, in de kit. En hij had geen, uh, als hij naar buiten ging en als hij geld had, kocht hij altijd maar één eitje. En uh, ja, een beetje brood, een, uh, een paar bolletjes en dat was alles. En daar, daar leefde hij van. Tja, Zij, er zijn nu bij de, bij de Hema, bij Blokker, Mondriaan bekers te koop, Mondriaan posters, Mondriaan agenda's. Aan de rechten heeft niemand iets, hè? Van al die dingen tussen. Ja, ja, ja, ja, ja, Hij had ja, toch ja. geen kinderen? Nee, maar er, er, hij heeft, er is een man in uh, New York aan wie hij het vermaakt heeft. Oh. En die leeft nog, en dat is een. Uh... Ik hoor plotseling piepen. Een, niemand uh... weet wat dat betekent, dames en heren. De, is, ze oh. staan allemaal achter de glazen. Met nou, is is het het de, recht... We gaan rustig de Misschien de de. is het de rechthebbende van Mondriaan wel... die zegt, van hier mag ik niet <lacht> verder over praten. Maar dat zou ik toch maar even doen. Uh... Ja, sorry, ga je gang. Uh, nee, er is, een, er is een bureau dat uh, de rechten bezit... Op, uh, de reproductierechten op Mondriaan. Uh, dit, uh, dit boek, dat het feit dat op mijn boek... een boogie woogie schilderij is... Uh, Afgebeeld dat heeft mijn uitgever moeten betalen. Oh, dat is prachtig. Hè? Ja, ja, ik vind die cover schitterend van dat boek. Um... Max, je bent nu aan zes boeken tegelijk bezig. Nee, dat nee, heb nee, het tenminste nee, gehoord. nee, Ik nee, is nee, Dat is nee, niet waar. Dat is niet waar. Ik ben altijd met mijn één boek tegelijk bezig. Maar, nee, ik, maar ik, als ik een gebrek heb, dan heb ik. Een, mijn gebrek staat erin dat ik te veel heb. Ik heb een overvloed. Ik heb te veel. Ik heb te veel gegevens. En die heb ik allemaal achter mij gezet. Die liggen een, allemaal op de plank op te Nou, die staan recht over achter mij. Op een onzichtbare, in een onzichtbare boekenkast. Met titel en al. En er staan er op het ogenblik dertig in. En, dus ik moet 106 worden, wil ik ze afmaken. maar. Ja, je moet een wil. worden. Dus heel zorgvuldig uh, werk ik de een na de ander af. En de kat op het spek? Komt ja, komt ook, ja, komt ook. Ja, komt. Er is uh, nummer 4 of nummer 5 uh, op het ogenblik op die plank. Ja, nou, de kat op het spek in... komt in ieder geval. Dat is een boek over uh, de drankzucht in het algemeen... en over uh, wat er uh, in Nederland speelt, het boek. Mm -hmm. Ik weet precies waar het eindigt. Het eindigt in een Groningsdropje dorpje genaamd Doodstil... En dat, heet, dat woordje heet echt zo. Maar het is niet. Het is een til, dat is een klapbrug. Oh. Til. En dood, dat is een klapbrug waar de Doodskisten overheen gingen. Doodstil. Oh. En zo, daar eindigt... Ik heb, ik heb het hele boek in mijn hoofd, maar ik moet de tijd hebben. Dat is, ik, ik, mijn grote probleem, probleem is dat, dat het etmaal geen 72 uur duurt. Dat is mijn probleem. Ja, je bent, wat ik al zei, benijdenswaardig mensen die dat kunnen zeggen. Maar als je bent in Nederland om je boek te promoten. En ja. dat lukt goed, neem ik aan. Ja, Dit er stond er een ja. prachtig artikel in Trouw onder meer. Ja. Uh, en daar staat ook dat je productiever bent dan ooit. Nou, dat weet je nog wel. Dat hebben we nu van je gehoord. Uh, ben je nog met je leeftijd bezig, of niet? Nee, helemaal niet. Het kan niet. me niet schelen. En ik vind zo. ook dat het een idee is. Just. Je moet het niet weten. En uh, zo nu en dan moet ik ze vertellen, bij, uh, bij de douane of zo, hoe oud ik ben. Nou, uh, lieg ik niet om, helemaal niet. Ik uh, ben er ook niet trots op. Ik leef ermee. En uh, uh, uh, ik ga gewoon door. Goed zo. Uh, dames en heren, als u geïnteresseerd bent in alles wat Mondeljaan betreft... Uh, half december komt er een hele grote tentoonstelling en nog veel meer. Daar uh, hou ik een lezing in het Haagse Gemeentemuseum... over de, de laatste dag dat ik in Nederland ben. Dat is de 19 december. Maandag 19 december hou ik een grote je. lezing over mijn boek... in het Haagse Gemeentemuseum. Goed. Max, reuze bedankt. Ik moet met de tijd rekening houden. Als het goed is, dan draai het nu al in de stilte. Een plaatje van Count Basie, Hopneel de Boogie. de Boogie, dat is, uh, weet ik wel wat dat is. Wat is een hopneel. Uh... Ik denk dat het een, een, een, een, een, een, een, een, een klinknagel is. Klinknagelboegie. Ja. Ja. Ik weet niet of er nog een paar maten van te horen zijn. Ja, dat kan dus nog. In ieder geval, u weet het, oud? Wat oud! De duvel is oud! Ja, en het zijn dan inderdaad maar een paar maten. U hoorde Max Dendermonde in een aflevering van De Duvel is Oud... uit 1994, een bijdrage van de tros met de immerg en Joop Landré. De beide heren zijn inmiddels naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. Max Dendermonde zag het levenslicht op 17 juni 1919... en overleed in 2004 oprichter. En eerste directeur van de Tros, Joop Landree... die is er al wat langer niet meer, tien dagen na zijn laatste duvel... in maart 1997 overleed hij op 87-jarige leeftijd. Dat is toch bijna sterven in het harnas. Dat hoop ik nog een tijdje tot die tijd dan te kunnen uitstellen... in welk metier dan ook. Terwijl verglijden, terwijl je heerlijk ligt te luieren... volgens mij ook prachtig kan zijn. Goed, enfin, de heren hebben mooie leeftijden bereikt... mooie dingen gedaan en mooie dingen nagelaten. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over ons programma hier bij Max... die kunt u stellen via nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl... of u gaat naar onze site, dat is nachtvluchten.fm... en daar vindt u een gastenboek. Dan moet u zich er wel van bewust zijn... dat uw pennenvruchten ook door anderen gelezen gaan worden. Informatie over het programma kunt u ook lezen op nachtvluchten.fm... of u kijkt op pagina 331. En wilt u schrijven even een beetje ouderwets en ambachtelijk, daar zijn wij heel dol op, dan kan dat naar postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Het leven die het wacht zin te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, wees bang, het hoeft niet meer. De zin ging daar beginnen, dat is Zonder zee, jouw meening hoop, jouw mee din het, als doe het door mijn mij. Jij is mijn hoor jij is mijn het, jouw mijn om daar lang wie het kort en zuster, als komt het daar, vind het lucht, zin bij ja. go See you. De dij de kast en dat speciaal voor Siep van der Ploeg die gisteren 15 juni 46 jaar werd. En de sfeer was redelijk goed daar bij dat live optreden. Als u nou denkt, dat zou ik ook wel eens mee willen maken. Over twee weken, 30 juni, staat de kast op het Waardpopfestival in Dongen. En tijdens dat concert spelen ze dan uh, hun grootste hits... zoals uh, Hart van mijn gevoel, Woorden zonder woorden... en ook dit nummer in Naaiedij. Dan weet u dat, 30 juni. En voor de Tourdata kunt u kijken op hun site. Vorige week was hier te gast in nachtvluchten de laatste ronde. Sandra van Berken, kunsthistorica en schrijfster van onder meer het boek Captain's Dinner. En dat boek kunt u winnen. Het neemt de lezer mee naar de laatste transatlantische periode van de Holland-Amerika-lijn. Die duurde van 1946 tot 1971. Maak kans op een van de drie exemplaren van het boek Captain's Dinner en beantwoord dan de volgende vraag. Welke bekende scheepsarchitect is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Ambassador Room en het centrale trappenhuis met de Vestibulus voor de SS Rotterdam. Dus welke bekende scheepsarchitect is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Ambassador Room en het centrale trappenhuis met de vestibulus voor de Rotterdam? U kunt meedoen tot en met 19 juni. En die winnaars die ontvangen dan op woensdag 20 juni een bericht. Heel veel succes toegewenst. Moet niet wij gaan niet. Jij moet liever vergeten.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 Er het gebeurt, moet je weg gaan. niet weg, ga ja, niet, kom luister naar Wel niet meer, niet, die leven is leer, is leer zonder jou, zonder jou. Maak mij die skaard, van jou skaard, Maak mij die echt, maak mij van die woorden uit jouw ja, ja, goed op die grond. Moet je weg gaan? Moet je weg gaan? niet. een van mijn favorieten, gezongen door de Vlaamse Micheline van Houtem. En ik ben benieuwd of onze francofiele gast van straks tussen 6 en 7, Bart van Loo, deze versie ook gehoord heeft en of hij deze kende. We zullen het allemaal gaan horen straks. Het is nu eerst tijd voor een kort journaal. En zometeen na dat nieuws van 4 uur gaan we verder met een aflevering van Een leven lang. En daarin Amy van Marken. Graag tot zo.